Paus Leo heeft in Monaco een toespraak gehouden over de kloof tussen arm en rijk. Hij is op bezoek in de dwergstaat en werd vanochtend al ontvangen door het prinselijk paar. En ook bezocht de paus een mis in een voetbalstadion. Het voetbalteam van Senegal heeft de winst van de Afrika Cup nogmaals gevierd. Dat gebeurde door met de beker een ronde te lopen voor aanvang van een oefenwedstrijd in Parijs. De parade is tegen het zere van Marokko. Senegal won de Afrika-cup in januari, maar later besloot de Afrikaanse voetbalbond dat Marokko eigenlijk de winnaar was. Senegal ging in beroep en wilde het trofee niet afgeven. Marokko heeft al gedreigd met juridische stappen. Dan het weer, zon en wolken. Vanuit het Noordwesten trekt er vanavond wat regen over. Vannacht is het meestal droog en koelt het af tot het vriespunt. Morgen begint de dag zonnig, later bewolking met tegen de avond wat regen. Ook dan is het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, allemaal. Zand voor jou. Ja. Ja. Ja, Ja. ja. zeker weten. Ja. Twee laatste uurtjes. Ja. Nou, Rob, ik, bedankt ja, voor de afgelopen ja. drie jaar. Ja, jullie ja. Ook, ook bedankt. Fijn je gezien te hebben vandaag. En, uh. <laughs> ja, ik ga op uh, gaan een naar uh, hoor. <laughs> Nee, maar zometeen hebben we weer een gast hier ja, in de studio. Op, wie, is dat, uh, ja, wie is dat? Ja, we zitten te wachten op Michael. Want die, uh, ja, ik, ik, ik denk dat hij nog onderweg is. Want ik heb geen afmelding in ieder geval. Nee. Van. Dus uh, nee, ja, het kan zijn dat hij. Ik weet niet uh, of hij met openbaar vervoer is ook. Of, uh, ja, dan, uh, ik hoop het niet. Ik hoop het niet, want dan ben je sowieso laat. Ja, <laughs> ja. Misschien is wel met een sportvliegtuigje of zo. Ja, binnenvluchtje uh, Ja. Kan dat nog nee, wel, een binnenvluchtje? Nee. Een binnenvlug ja, ja, maar meteen zegt dan kan je naar wel landen op parkeerterrein. Nee, ja, ja maar er. ik bedoel, gezien de prijzen van uh, de kerosine en zo, de benzine oh. en, uh, Ja. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja. Ja. We gaan uh, gewoon even op, op Michael wachten, natuurlijk. Ja, dat denk ik ook. En wat hebben we voor de rest nog? En, uh, nou ja, uh, we, we hebben nog. Uh, is, is er nog wat eigenlijk nieuwtjes uh, ja, ja, aan Zandvoort? Wat, wat, uh, waar we... Wil je wat horen? Ja. Wat wil je, een evenement of een nieuwtje? Nou, gooi maar even een nieuwtje doen. Gaan we een nieuwtje doen. Oké. Okay, uh, ja, ik wou toch even over de... Kijk hoor. Uh, de wintertijd. Toch nog ja, even waarschuwen. Ja, dat, uh, dat gaat uh, vanaf... Uh, ja, ja, morgen nacht, he, eigenlijk. Ja. Of even uh, ja, nee, Hallo, Ja, van, hallo. Hallo. ja. Nou, ja, ja, ja. Al even goed zeggen, hè? ja, ja. <laughs> Nee, er was wel iemand, er is een die wilde dat vorige week al doen. Ik denk, nou, dat is wel heel erg vroeg, maar goed. Ja. <laughs> het is altijd de laatste, de laatste weekend van de, ja. Van de maand. He. Ja. Nou, weet je, weet je wat lullig is? Een uur te laat komen is lullig, maar weet je wat nog lulliger is? Ja, ja, dat je een te uur te vroeg, vroeg bent. <laughs> zeker als het om zes uur uur morgens is. Oh, heb ik wel eens gehad. Ja, ja, goed. Je kan beter te vroeg zijn dan te laat. Ja. Nou, ja. zeker waar. Ja. Vind ik wel, heb wel jij een zware klok of uh, is hij wel te tillen? Uh, ik heb een hele zware klok. Oké, oh, oké. Okay, okay. Dus het wordt een uh, zwaar wij uh, morgen. wordt een zwaar karwei inderdaad. Aha. Hey, komend weekend is dus weer, dus die, die weekend is weer uh, zomertijd. Ja. En van zaterdag op zondag gaat bij ons de zomertijd in. Maar hoe zit het ook weer met de klok? Uh, er is hiervoor een gemakkelijk ezelsbruggetje. Weet jullie het ezelsbruggetje? Jazeker. Ja, ik weet het niet. Ja, is in dit? het voorjaar... Vooruit? Ja, dus de En dan blijft er eentje het over. Acht jaar na, na, na ja, achteruit. <laughs> na, ja, na ja, achteruit. Maar als er, ja, ja, na, ja, jaar ik, vooruit een nee nou, Ik zeg altijd: dat, dat, uh, als de winter aanbreekt dan uh, is het een slechte periode, dus gaan we achteruit. Oh, nou ah, ja. Ja. Oh, ja, dat kan ook, ja. <laughs> maar mijn winters zijn altijd helemaal briljant, uh, ja, eigenlijk. Ja, ja, ja, we hebben in hoogte zon staan. <laughs> nee hoor, dat niet. Nee, maar ja, en, ja het verhaal met die wintertijd hè, en die zomertijd. De wintertijd is gewoon de echte de tijd. Echte tijd ja. En niet alle landen die hebben ook een zomer- en wintertijd. Het is een beetje een dingetje uit Europa... En uh, eigenlijk zijn er meer mensen zijn er op, uh, tegen op, op de zomertijd, zeg maar. Maar toch blijven ze nog uh, voorlopig even bij die, uh, bij die tijd. Blijven bij de tijd, uh, zeg maar. Om het uh, ja, om, om toch een probleem is om dat uh, met z'n allen goed uh, door te voeren. Maar je wil het natuurlijk in heel Europa dezelfde tijd hebben. Precies, daar gaat, daar gaat het uh, om. Ja. Ja, als het ene land wel doet, het andere land niet. Of het ene land doet het twee weken eerder of later, weet je wel. Ja, maar het is iets van heel lang geleden. En het gaat erom dat je een uurtje langer zeg maar, op je balkon kan blijven zitten. Ja. Of in je tuin natuurlijk. Ja, Langer licht. Een Langer licht. Maar uh, ja, uh, de mensen willen eigenlijk. Nee. Hè, de natuur zegt, je lichaam roept van... Uh, doe maar normaal met die tijd en ja. haal maar één uh, tijd aan. Ja, ja, zeker. En weten jullie wanneer het is ingevoerd de zomertijd? 1800. Uh, nou, nog ik, ik, ik vrees, 1912. Eh, nog, ik vrees nog veel verder uh, terug. Nou valt mee. 1977. Oh. Nee, nee, dat klopt niet. Ja, nee. 1977. Nederland heeft in 1977 dus een... de zomer weer ingevoerd. Ja weer ingevoerd. Weer oh. Ja. Nee weer ingevoerd. Om een aantal daarvoor ook al. Maar sinds de oorlog deed, werd het niet meer gedaan, of wat was het? Nou ja, we hebben, dat, is, dat is dan een periode geweest, dat eh, toen hadden we, eh, hoe zeg je dat ook weer, een autovrije zondag. Dat was in die periode, werd dat ook afgeschaft. Ja. Eh. ja, het is ook een beetje ja. die periode, zijn ja. denk ik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. en uh, toen was het ook nodig, denk ik, uh, inderdaad, dat ze het weer ingevoerd hebben. Nou ja, denk het, ik, het, hoor. Het, het zou me niks verbazen als het weer ingevoerd gaat worden. Oh, de autofrijstondag? De stond. Autofrijst oh, ik dacht de wintertijd. Uh, nou, omdat we dan stonden. geen niet over te denken. Juist. Ja. Ja. ja. Nou, inderdaad. Het ja. is bizar. Ja, bizar. Ik, ja, hou, is, we ik, zitten, ik wil bijna ja, helemaal wat niet is, meer verenigd ja. ja. nee, nou, is, is nee. we zitten op 2,60, 2,65 voor een, voor een liter benzine, toch? Ja. ja. En dan hebben we het over de goedkoopste benzine natuurlijk. Ja, ja. diesel is uh, vaak ook duurder. De diesel, ja, ik zou nu geen diesel willen hebben. Nee, ik, ik sta er echt van te kijken en dan denk ik: hoe kan dat nou? Ja, dat ja. is eigenlijk de oude prijs van de benzine. Dus, ja? Ja, dat is uh, schrikbarend ja, hoog. Ja. Heb jij het gevonden? Ja, nee, ja. Uh, even kijken hoor. Eerder werd de zomertijd toegepast. Dat was van uh, 1916 tot 1939. En 1943 tot 1945. Okay. Ja, dat uh, herinner ik me nog als de dag van gisteren. Ja, als de dag van toen. Ja de dag van toen. Ja, dus in, in oorlogstijd werd het ook gedaan. Ja, 43 of 5. Er stond er ook iets bij hoor. Ik denk, dat heb ik toen de tijd meegemaakt. Doet uh, Duitsland <lacht> dat ook? Is het ook in Duitsland uh, wintertijd zometeen? Ja, nu wel natuurlijk. Maar of dat toen in de oorlog was, dat. Uh... Nee, ja, dat weet nee, ik niet. Ja. Nee. Zijn we weer helemaal bij, over ja. de zomer- en wintertijd. Dus ja, uh, twee uur is het in één keer drie uur uurtje korte slapen. Dus als je de Grand Prix wil kijken, moet je eigenlijk zes uur op... Uh, ja, dus ja. onthoud het. Dus de zomer is dus positief. En dus gaan we er vooruit. Voorjaar vooruit. vooruit. Ja. Ja. En dan is de nacht korter en dat is ja. niet leuk. Dat is niet fijn. Nou ja, nee. het, is, uh, het is even... Wennen. Ja, het is kiezen of ja. delen. hè? Ja. Rust in het lijf is, is belangrijk natuurlijk. Hey, en, en van het voetbal is, is dat, is dat, afge ja, ja. dat is, uh, afgelopen? Ja, dat is afgelopen. Dat uh, is 4-1 is uiteindelijk geworden. Oh. Voor in, uh, de, ja, ja, was het maar voor Zandvoort. <laughs> uh, nee, dus... Uh, maar de directe concurrenten van uh, Zandvoort uh, in de race naar de degradatie... of, ja. of althans de niet-degradatie, laat ik het zo zeggen... die hebben het ook allemaal niet goed gedaan. Dus we blijven ergens op plek 10-11 uh, hangen in de, de competitie. Dus waardoor we spannen. nog steeds kans hebben om toch uh, in die derde klasse te blijven. We kwamen uit de tweede klasse... Oh. Dus als we nou naar de vierde klasse zouden gaan... zou dat echt een, uh, een enorme debakel worden. Donker, domper, domper. Ja. inderdaad. Nou, Zandvoort Boys, zet hem op, hè? <laughs> ja. Vanuit, uh, vanuit hier, we weten nou, we bent. hebben nog de tijd gehad van uh, Piet Keur natuurlijk. Ja, die ken je misschien ook wel. zijn oud uh, profvoetballer. Uh, voetballer Hij heeft toch bij Haarlem gespeeld? En die ja, heeft bij Haarlem ja, ja. gespeeld ook, uh, zeg maar. En die is ook nog tijd uh, coach uh, geweest van uh, SV Zandvoort. En toen zaten we nog wel gewoon in de tweede klasse... Is er ook een mooi stadion hier waar, waar hier gevoetbald wordt? Ja, we hebben Duitsersveld. Duitsersveld, ja. En dat is echt, uh, echt een heel mooi uh, sportcomplex. Kan je van alles doen eigenlijk. Alleen de tennisbaan is er nog steeds niet, hè. Er zou uiteindelijk een uh, overdekte tennisbaan komen. Maar ja, centjes. Dat wordt nu Padel, of niet? Word, nou ja, dan ja, uh, ja, zouden dat ze dat wel. combineren ja, met uh, ja. Padel, uh, ja. uiteraard. Dus tot Leef. zover dit bericht. Ja, we gaan even een lekker muziekje draaien... en dat, uh, ja, we gaan gewoon eventjes op de Italiaanse tour. Italo. Si. Ja, Albina en uh, Romina Power. Althans, een remix en Gisara. Cicara, een beetje op de Italiaanse tour. En dat allemaal hier bij uh, Zandvoort voor jou. En dat uh, tot de klokjes van 7 uur. Met de lekkerste hits natuurlijk. En uh, we zijn in afwachting 18 van uh, Maiko. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan nog uh, zo even nog wat uh, lekkere muziek draaien denk ik zo. Wil je uh, nog een nieuwtje? Ja, ja tuurlijk. Altijd welkom een nieuwtje. Ja. Uh, parkeergarage. Dat zegt jou natuurlijk helemaal niks, Fred. Maar we hebben een nieuwe parkeergarage in zand. Ja, ik weet het. Oh, dat weet ja, je wel? Ja, ja, ja, ja. Oh, zeker. Ben je ja, een beetje van ja. het uh, ja. nieuws? Zeker wel. Ah. Nee, ik lees nee. ook de Courant. Ah, ja. Nou, Onder de voormalige Holland Casino. Ja. ja. Dat is uh, sinds een week geopend uh, als openbaar parkeervoorziening. De gemeente heeft het pand en de onderliggende garage overgenomen. En zet deze tijdelijk in als extra parkeergelegenheid... in de aanloop naar de herontwikkeling van het Badhuisplein... Met de opening beschikt Zandvoort nu over twee parkeergarages. Dus naast het LDC garage in het centrum. De nieuwe garage biedt plaats voor 105 auto's en is dag en nacht toegankelijk. Volgens de gemeente moeten de extra parkeerplekken bijdragen aan het verminderen van de druk op straatparkeren. De garage blijft in gebruik totdat verdere plannen voor het Badhuisplein worden uitgevoerd. Nou, Dat betekent dus dat uh, daar moet dus een uh, hotel komen enzovoort en dan... Ja, dan, dan komt ja. er weer een... Uh... Een beetje nieuwe huid uh, ja, uh, in, ja, ja. in Zandvoort. worden. Maar ja, ja dat uh, parkeerterrein uh, of de, hoe heet het? Uh, de parkeergarage was voor het uh, casino natuurlijk. Ja, ja, ja. voorheen wel. Het casino is weg, want er, daar kwamen heel veel bezoekers. <kwijnt> en nu gaan heel veel bezoekers naar uh, Dino World uh, komen. wat voor de komende twee jaar uh, in dat gebouw uh, gaat zitten. Dus ik denk dat er niet gauw een plekje vrij is. en dat heel veel mensen van Dino World uh, daar de auto neerzetten. Dus of het daar zoveel uitmaakt voor het niet parkeren nou. op straat, dat vraag ik me af. Nou, wat is wel veel goedkoper hè, om daar te parkeren dan ja. op straat voor uh, mensen buiten Zandvoort. Ja, maar ik bedoel dat de meesten van Dino World die plekken al... Uh, ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Dus ja, dat maakt kijk, voor kijk. de strandbezoeken maakt het... Maar ja, maar weet je, als je hier woont in Zandvoort, dan ga je toch niet in een garage staan. Want de betaal nee. geld ja. drie euro per uur. Ja. En voor mij bijvoorbeeld is het gewoon in heel Zandvoort gratis. Ja, ja. ik bedoel... Dus uh, dat is gewoon niet zo handig. Nee. Dus ik denk niet dat er veel bewoners. Uh, nee, ja. maar had ik het ook niet over. Nee, nee, nee maar ja, goed, ook maar, over de maar, toeristen die ja, hier komen. Ja, maar ik denk ja. dat het dat dat, uh, uh, toch wel verschilt met, met of dat het een casino is of een, een evenement. Uh. Ja, zo'n Dino World, ja. Kijk, Daar ik, kunnen ik, best ik, dit, heel veel mensen op afkomen. He, ja, nee, ik, ik begrijp, uh, kijk, een, een casino uh, zit altijd vol. Ja, Dus het aantal parkeerplaatsen, ja, je zal het dan veel meer nodig hebben, ben ik bang, Ja. Als met zo'n uh, evenement waar eigenlijk mensen komen en gaan. Nou, ik had zo bekeken, de lokale <kijkt> mensen die komen natuurlijk, kwamen ook in het casino, zeg maar. En bij de Dino World zou je veelal mensen van buitenaf gaan krijgen. Ja, ja, je krijg Dat Sanford uh, er de eenmaal is geweest, gaat hij niet nog een keertje, althans. Nee. Met kleine kinderen, zou kunnen, maar... De kans is klein. Ja, en, uh, ja, we gaan het zien. Toch? Ja, ja, in ieder geval mooi dat hij open is. Ja, ja, Want als open. hij niet open is, heb je helemaal niks. Nee. Ja, ja, ja een parkeerplaats buiten natuurlijk. Langs de duin. Eh, Jawel, maar dan, zonder parkeren, om daar natuurlijk. geen gebruik van te maken. Nee, dus inderdaad. Nou, mooi. Opgelost. Ja, opgelost. Gewoon auto neerzitten, betalen ja. en klaar. Ja. We gaan nog een plaatje draaien van uh, Mike Vlog. Vijf. Voor. Hier op het plein in Amsterdam, gaf zij een brasa aan mij. Ik verdwaalde in haar ogen, besefte thuis pas wat ze zei. Haar ogen en haar lach, zijn op mijn netvlies gebrand. Ze zei iets Surinaams, wat heel Nederland verstaat. Dan wat zei ze dan? Zo, zo, lobby is wat ze tegen me zei hoofd Ja, dat was hier een so-so lobby en gimme brasa. Oftewel, uh, ja, alles is liefde. Ah, ja, dat is mooi. so-so ja, lobby. <laughs> Ik heb nog een aanverwant uh, nieuwtje. En dat is? Wat een beetje te maken heeft met de garage. Weet je die ook Oh, ja, ja, ja, zeker. Ja, dat gaat over de haven van Zandvoort. Het jaar rond paviljoen de Rotonde. Bij de Rotonde is al vanaf eind december gesloten... na een faillissement van de eigenaar Exploitatie Bleker... Na de overname door 3GT, de ontwikkelingsmaatschappij die ook betrokken is... bij de plannen voor het Badhuisplein, kreeg een doorstart steeds meer vorm. Drie ervaren strandondernemers vonden elkaar en zij denken de haven... die ook nog korte tijd in handen was van Corendon... in de loop van april weer te kunnen openen. Wim Brugman, voorheen succesvol met Atjuma Job Niesten, die jarenlang ervaring opdeed bij Havana... en Tim van Es, voormalig mede-eigenaar van de safari-club... aan de zuidelijke deel van het strand, sloegen de handen in één. De bedoeling is de haven twee jaar te exploiteren. Daarna wordt het paviljoen afgebroken... en verschijnt er een nieuwe accommodatie in de Duinrand... met een directe verbinding naar het luxe hotel op het Badhuisplein. Dit zijn de plannen, zegt architect Kees Draima. Eerst moet alles rond... De bouw van het hotel in orde zijn en daarna richten we ons op het strandplioen. Daar kunnen wel eens mogelijkheden aan toegevoegd worden en een restaurant met prachtig uitzicht. Ook Buurman Laguna Beach Club behoort tot de inboedel. Daar is vorig seizoen helemaal niets gebouwd, er stonden alleen wat containers. Brugman, de bedoeling is daar iets kleins te bouwen met horeca en een link te leggen met Dino World, dat volgend jaar opent. Vol, sorry, volgende maand opent in het oude casino. Ook een speeltuin of een klein trampolinepark behoort tot de mogelijkheden. Ja, mooi idee uh, ook weer. En uh, fijn dat uh, de haven weer uh, gebruikt uh, gaat worden op korte termijn. Het is eigenlijk een beetje het plan wat Corendon ook had uh, met, uh, met de haven. Ja, Zo, ja. Ook als zijn hotel op het uh, Bad uh, binden. Ja. ja, het gaat op nou, zich heel slim dat... natuurlijk. Het ze in uh, Noordwijk natuurlijk uh, ook. Ja, ja. Nou, het grappige is dat, dat wist ik helemaal niet. Dat de haven dus ook gewoon weggaat over twee jaar. En dat daar dus een nieuw uh, strandtent komt die dan een directe verbinding heeft met het hotel. Ja, dus dat, dat willen grappig. ze doen. Ja. Ja. Nou ja, misschien houden ze nog wat van de haven over. Want uh, ja, het is ook zonde om dat gebouw helemaal uh, ja, plat te gooien. Het staat natuurlijk prima in de, in de verdering. En, uh, ja, daarom. Ja. Dus. Uh, je vindt alleen zelf niet een heel gez gezellig pand. Wat vind jij ervan? Nee, ik heb hetzelfde. Ja, ja, ja. Niet even gezellig knus naar... Uh, nee, het is naar één grote massale ruimte. Ja, en, uh... Maar het hebben ze meer gedaan om daar ook evenementenmogelijkheden mm -hmm. uh, zeg maar, uh, te doen. En dat zie je ook met de uitreiking van ondernemen van het jaar en dergelijke. Dat is vaak in, het, in de haven gedaan. Ja. Omdat je daar voldoende ruimte hebt. Mm -hmm. Omdat het zo'n groot, uh, groot geheel is, uh, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou, ja, dus over twee jaar gaat het tegen de vlakte waarschijnlijk. Nou, het nog gaat tegen de vlakte. Dan komt er een groot luxe hotel met wellness waarschijnlijk. Ja, nou, hartstikke mooi. Dus ik ben, ik ben zelf van de wellness. Ik ga denk ik elke twee weken, of om de twee weken ga ik naar de sauna. Ja. Dus ik ben benieuwd dat het hier, ik hoop, ik hoop dat het hier ook kan... en dat het een beetje toegankelijk is. Ja. Want als het, ik weet niet, wordt het vier of vijf sterren? Weet jullie dat toevallig? Voor mij Vier? Wat, vier. Dacht vier, ja. Ja, dat is, dat is misschien om op te brengen, maar vijf sterren wellness, dat, uh, nee, <laughs> dat ja, zal heel nee, duur worden. Ja. <laughs> Even doorsparen, research Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. ja zoveel zijn er niet hoor, vijf sterren van de, van de wellness. Nee, nee, nee, maar nee ja. Volgens mij ook niet. In Nederland uh, nee. is, is het uh, drie, vier. Ja, ja. Hey, en nog wat anders. Ja, ik hoorde dat jij uh, je had opgegeven om mee te doen aan de verkiezingen. Uh, ja, leuk, ja ik was gevraagd om uh, mij kandidaat te stellen voor uh, de gemeenteraad. Ja. En dat heb ik ook gedaan. En uh, hartstikke leuk om uh, dat uh, mee te maken. Uiteindelijk uh, heb ik wel gezegd, van, ik ben een soort van lijstduur. Uh, maar echt in de raad zag ik nog niet uh, voor mezelf uh, gebeuren en de dergelijke. Uh, uh. Omdat het gewoon te veel voor me is. Zeg maar. Je stond toch op de zevende plek. Kan zevende plek, het had, er, een... had er eventueel gekund... Ja, in theorie, ja in theorie was het heel goed. Het ging al goed, hè? de eerste plek in Zandvoort. Maar uh, ja, zeven, oh, het zijn drie, uh, drie raadsplekken uiteindelijk. En welke partij? Uh, Dat is de uh, oude partij Zandvoort. Ja. Ja. Maar nou heb jij nog niet helemaal de, de leeftijd voor een oude partij. Nou, ik schiet aardig op hoor, zo En ik voel me af en toe wel alsof ik uh, toe ben aan de ouderpartij partij. Nee, maar uh, zonder, zonder daarover te geinen van... Uh, mijn vader uh, is een van de medeoprichters uh, geweest van de oudere partij. Oh. Dat heeft hij samen met uh, zijn kennis Bob de Vries uh, onder meer heeft hij de oudere partij uh, opgezet. Hoe heet je vader? Uh, Kees Harms. Kees Harms. Nou. En vandaar eigenlijk dat uh, zij vonden dat ook... omdat hij, uh, mijn vader 17 september dan overleden is. Ook mooi om, te, om mij dan te vragen... of ik uh, dit jaar dan voor de oudere partijen uh, op de lijst wil staan. Hmm. En dat heb ik graag gedaan en... Uh, ja, je weet het maar nooit, hè? Nee. Misschien uh, komt het ooit nog wel eens... Uh, maar je zou er nu ja. niet aan moeten denken om echt in de raad uh, te Nee, halen. niet aan te denken en uh, niet aan te kunnen. Mm. Dus, uh, ja. nee, helaas. Uh, laat mijn gezondheid dat nu niet uh, toe, uh, Richard. Nee. Hoe graag ik ook wil. Oh, daar hebben we Maiko. Uh, Kijk, ja, die met is opgehaald. Die is opgehaald nee. de je uh, Deffin. Nee, dat is uh, Michael toch? niet. Dat oh. Michael. Oh, oh, dat nee, zijn nee. De, nee. Dat de... Dat zijn de Enrons. Dat is pas om... Oh, af, de Enrons. We staan heel vroeg. Toch? Voor Hallo! Hey. Oké, okay, goedemiddag. Goeie, goedenavond. Nou, beter te vroeg als te laat hoor. Ja, zo is het. Okay. Nou nee. Ga lekker zitten. Michael uh, die komt eraan, neem ik aan. Ja, heb je een leuk plaatje uh, voor ons? Ik heb, uh, ik heb een uh, heel leuk plaatje. En, uh, ja, van uh, Nioh, eentje uit de top 40 van destijds. En uh, one in a million. Jet setter.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 I've seen it takes much to impress, but you sure know your glow. It makes you stand out from all the rest, baby. I could be in love, but I, I just don't know. don't know. Maybe one thing is for certain. Whatever you do is working. Other girls. Don't Come on, I can't do for you, but you can do for yourself. Even though that ain't so, baby, 'cause my don't, don't know how to end. But that independent thing, I'm with it. All we do is win, baby. Can't be in love, but Baby, one thing is for certain, whatever you do is working. Other girls don't matter. There's a million girls around but I don't see no one but you Ken die, ken die deze plaat? Uh, nee, helemaal niet. Wanneer uh, heeft hij in de top 40 gestaan? Uh? Uh, het is ergens... Uh, dat begin, ergens... Uh, zo tussen 2008 en 2012, hmm. volgens mij. Oké, okay, ja, dat is eigenlijk net een moment... Uh, dat ik even niet echt uh, met uh, muziek bezig was. Nou uh, ja, voor ah, ja. Dat kan hebben, in ieder geval uh, Zeker ja, het is een weten. Heerlijke, heerlijke plaat natuurlijk. Ja, weet je wat we trouwens te horen kregen? Ja, het feest is inmiddels uh, losgebarsten ja. in het centrum vanwege de 30 van Zandvoort. En alle cafés hebben wel een gezellige iets uh, te doen. Uh, en die mensen worden opgevangen daar. En uh, de bladen met, uh, met bier en shotjes, dat gaat natuurlijk vliegt alle kanten op. Dus het wordt uh, lekker gezellig hier in uh, Zandvoort. Ja, wat, Ook met uh, zelfs uh, live optredens uh, voor het uh, café. Ja, uh, zoals uh, we net uh, met hoorden. Net hoorden en, ja, een betrouwbare bron. Het betrouwbare bron, inderdaad. <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, maar uh, ja, staan, er, staan er eigenlijk nog meer uh, dingen op, het, uh, op de lijst... Zeg maar, voor de aankomende weekenden in Ja, het, ja. morgen hebben we de sequieren. Ja. En uh, ja, dat is echt, uh, dan heb je de echte lopers, hè, de hardlopers. Dan gaat het ook om de snelheid uh, dat ze lopen. En de grootste afstand die dan gelopen kan worden... is de, even uit mijn hoofd hoor, 10 mijl En dat is 16,1 of 16,4 kilometer. Okay. En dan uh, doe je dus een rondje over het strand, hè, gaat ook gelopen worden dan, of gerend worden. Nou, dat is op zich heel zwaar om te doen natuurlijk, ja, door het zand de, ja, heen het zand lopen. Heen inderdaad, dus je probeert wel een beetje aan de, de waterkant de te blijven. De, loop, de stevige ja. kant. Maar je wil ook niet in het blubber blanden. Dus uh, dat is wel eventjes uh, goed opletten morgen. Ja, dat je niet in de stapt en dan Nee, plat, en dan is 16 uh, uh, kilometer even een rondje maken door uh, Zandvoort. En dan, uh, ja, dan uh, eindig je uiteindelijk uh, volgens mij ook in het centrum. En je begint op het circuit met uh, daar een uh, rondje circuit uh, te lopen. Dus uh, dan kom je zelf uh, de kombochten in en dergelijke. Okay. En dan is de vraag van, ga je dan naar beneden dat, lopen uh, of ga of je er boven lopen? Ja. Ik denk de beneden komen hoor. Dat lijkt me wel wat veiliger. Ja. En dat is natuurlijk ook de korte kant uh, zeg maar. Ja, uh, uh, uh. Nou ja, we gaan het afwachten hier. In ieder geval, uh, ja. Hoeveel... Uh... Deelnemers doen er aan mee, weet je dat? Uh, ja, 20.000. 20.000, ja. dat is aardig wat. Dat is behoorlijk wat. Ja, en vandaag ja, ja. hadden we dan ruim 6.000 uh, uh, wandelaars. Dus bij elkaar zo'n uh, kleine 30.000 uh, mensen met en, aanhang en, en, natuurlijk en, en, en, en, in erbij. Die, in dit weekend, ja. Dus ja, ja nee, dan ja. heb je het gauw toch over... Uh, naar nou, maar ma twee kan je het makkelijk doen. Ja. Dus dan heb je het gauw over 60.000 mensen die echt zal in komen. Ja. het komen. Als morgen nou een beetje mooi weer is, komen er uiteraard nog veel meer mensen. We gaan het uh, zien morgen. Zeker. Hopelijk, hopelijk zit het weer een beetje mee. Ja, dat hoop ik ook. We gaan het plaatje draaien. En uh, dat is een, uh, ja, eigenlijk ook een koffertje, lekker gauw houden, van George Baker. En hij had het Baby Blue. Baby Blue. Baby Blauw. Voor <laughs> <laughs> de <Devin. laughs> Day, that she won't come back to stay That she only comes to pick up her clothes She wrote, I must not cry That her love for me has died But she found somebody else Babyblauw. Ja. Ja, we hebben daar een, een, een klein binnenpretje bij. Maar goed. Ja, het is gewoon zo. Hey Devin, waar ben je? Ben je onderweg? Kom gewoon terug, jongen. We gaan nog uh, een plaatje draaien van uh, gekke Henkie. Of, uh, oftewel Henkie Dissel. Ken je die. Uh, Nee, nee, sorry. Nee. <laughs> ik, ik ga al een tijdje mee nu inmiddels met jullie programma, maar die ken ik nog niet. Nou, Henk Wissel. Uh, ja, de bom is eigenlijk een bekend nummer van hem. Hè? Ja. Die ken je wel toch, Rob? De bom? De bom? Van, uh, nou. Ik ken hem wel van. Als, je, hem als, je, je? als ik, ik ga hem straks opzoeken. dan Doe Maar je van, ken ik hem wel. Maar... Oh, ja, nou ja, dat is een andere bom. Die bedoel je niet. <laughs> nee. Nee. Maar hij heeft een uh, nummer uitgebracht en uh, ja... Dat nummer heet uh, Gek Henkie. Huh? Ja, dat ja. <laughs> is wat anders. Ik <laughs> denk niet dat ik gek ben, hè? Ik denk het niet dat ik gek ben. <laughs> nee, nee, dat gaan we mooi niet doen. Sta in de stad met mijn maten. We moesten er even weer uit. Ik weet het al, dit wordt een later. Ik kom vanavond niet thuis. Ze loopt op me af zonder channe. Haar pillen zoals op tv. Ze zegt, ik wil jou beter leren kennen. Maar voor ik het weet staan wij bij de bar Ze vraagt heb je dorst en ik ben in de war Wat ik hier beleef dat is toch bizar oh, Maar moet zij dat betalen? Echt niet hoor. Maar voor ik het weet heeft ze me pas Bestel ze de twee, gaat niet over glas Zij heeft me beet, compleet ingepakt oh, maar wat is er... Ik ben toch gekke Henkie niet? Nee nee Dit is toch best ongepast. Gekke Henkie niet. Ik ben toch gekke Henkie niet. Gekke Henkie niet. Ik ben geen gekke Oeh, Ik dacht jij was eerst van de water. Maar toch weer een flesje nee. Zo'n meid zoals zij is gevaarlijk Voor je hart en je portemonnee. Maar, maar voor ik het feest zijn wij bij de bar. Zo blaast heb je dorst en ik ben in de war. Valt ik hier beleefd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 Ik heb alles afgebogen. Oh, mijn lieveling. Je bent mijn allerliefste lieveling. Oh ja, je lekker ding. Mijn lieveling ben jij. Geef mij jouw lach, lach, lach, elke dag.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 Die stijgt en stijgt, de nieuwe hittegolf bereikt. De thermometer slaat op hol, dit hou ik niet meer vol. Trek de hand op van mijn nek, ik pas me eentje geel en gek. Dan zeg ik, hou me vier eens vast, want ik ga voor gas. Ik neem een aanloop en ik spring. Dit is pas het begin Ik doe een bommetje Ja, een bommetje En ik spring en spetter Oh, wat een goed gevoel Een bommetje Ja, een bommetje Want dat is zo lekker koel cool. Een bommetje Ja, een bommetje Ik doe een bommetje Bommetje, want dat is zo lekker koel cool. Dan ineens klinkt er een fluit Hij roept de badmeester nu eruit Denk maar niet dat ik zal gaan Ach man, stel je niet aan Ik roep iedereen erbij Want het is nog niet voorbij We doen een bommetje ja, een bommetje, en ik spring en spetter, het, oh wat een goed gevoel Een bommetje, ja een bommetje, want dat is zo lekker koel cool. Nat als samen om de broek, wat maakt het uit, dit voelt zo goed Ze dus springen nog een keer, we doen -hoenen. Een bommetje En ik spring en spetter Oh wat een goed gevoel Een bommetje Ja een bommetje Wat dat is zo lekker koel. Cool. Een bommetje Ja een bommetje bo oh oh Ik had nog zo gezegd uh, geen bommetje, maar waarom doe je het dan? Ja. Ja. <laughs> even kijken hoor, ja, we hebben nog, uh, we kunnen een beetje van start gaan Ja, we gaan we gewoon even lekker kletsen ja, en, en dan uh, uh, uh, moeten we even kijken of we, of we al een nummer doen. Dat, uh, ja, nee, dat is ja. prima, ik, ik ben toch bezig, dus. Nou, we hebben hier de Enrons ja. uit ja. Haarlem, een gitaarduo, wat grappig, ja. wij waren eigenlijk solisten, hè? Ja. Hebben wij één keer Storm gehad, dat is jouw, Een oh, uh, Storm, bent. ja. Maar uh, nu twee uh, gitaristen. Dat is nog niet eerder gebeurd toch? Nee, nog niet eerder. Nee, ja. nee, nee. Nou, we hebben hier Ronald Krijkamp en Bernard Ennis. Dat klopt. Ja, fijn klopt. Dat, dat jullie dan. er uh, zijn. Jullie zijn een akoestisch powerpop. Uh, rock duo. Wat is, wat is powerpop? Nou, <laughs> soms uh, hoor je over uh, gitaristen duo's dat ze singer songwriter muziek maken. Dat maken wij ook wel. Maar het is meestal iets gevoeliger. Qua genre en bij ons uh, zit er ook wel veel energie in de muziek. Dus, en dat is de power? Uh, soms zit er wel wat power in, ja. Hmm. En wij spelen normaal onze Engelstalige songs. Maar vandaag is dat anders omdat we de EP presenteren hier. En dat zijn het Nederlandstalige songs. Dus hmm. degenen die we laten horen zijn niet per se heel veel uh, power. Maar uh, okay. ja. een beetje zingstof eigenlijk. Hey, en jullie spelen allebei uh, gitaar? Uh, dus het ontzettend leuk dat jullie ook live gitaar gaan spelen hier. En jullie zingen ook allebei. Ja. Uh, nou Bernard, jij hebt Britse roots. Ja, jij, nou, ik ben jij, Brit. Jij bent Brit. Ben je ook nationaliteit Brit? Ja, ja, ja, ja nog steeds. Dus je zit niet in de, Euro in de Europese Unie? Of, of? Jawel, ik, ik, ik heb de Britse nationaliteit, de Eerste nationaliteit en de Nederlandse nationaliteit. Ah, ben je Eerst of Noord-Eerst? Uh, eigenlijk uh, Zuid-Ierland. Uh, Noord-Ierland is eigenlijk onderdeel van, uh, van, uh, van de Verenigde Koninkrijk. Ja, ja. Dus Zuid-Ierland is een apart land, ah, okay. dus onderdeel van de EU, gelukkig. Ja. En daar is mijn vader geboren, dus dan ben ik ook door hem uh, ik het, uh, krijg ik de nationaliteit uh, gratis. Oh, ja. Uh, nou ja, dus, uh, ik ben in, in Groot-Brittannië geboren en, en, en getogen, dus, uh, en Hoe lang uh, ben je hier? 25 jaar. Oh, dat is wel een tijdje. Ja, best wel een tijdje en wat ja. heeft jou hier gebracht? Een vrouw. Ah. Een vrouw van mijn leven. Hij laat nu zijn ring zien. Ja, ja, ja. Een ja. Uh, ja, uh, Nederlandse vrouw neem ik aan. Dat uit. is een Nederlandse vrouw, ja, ja. Ja, Leuk zijn die, hè? Ja, wel, deze Ik kan het niet hè, van ze allemaal spreken, maar deze is, is heel leuk, ja. Ja, ja leuk. Uh, dat, uh, nou, dat je dus rondom... Hij luistert niet, dus ik hoef het niet te uh, ah, nou, ja. Waarom luistert ze niet? <laughs> nou, ze zit in Utrecht om een oh. cursus uh, te doen, dus... Uh, mm. Ik ga het wel luisteren terugluisteren, denk ik. Nou, Ronald, je hebt een veelzijdige gitarist die uiteenlopende stijlen heeft gespeeld voordat je dit duo vormde. Zeker. Klopt dat? Zeker. Ik speelde uh, als tiener heel veel The Cure. Wij waren, toen had je nog niet veel coverbands... maar wij waren toen eigenlijk al een Cure coverband. Oh, okay. En zo zag ik er ook uit met getoupeerd haar. Later werd het wat meer uh, ja, puntig rock. T-C-Matic-achtig. Ik weet niet of je die, Engelse, of die Belgische band nog kent... Alleen op een gegeven moment in de jaren negentig wilden we eigenlijk een beetje wat geld verdienen en heel veel optreden. En toen werd het een partyband. Toen speelden we ieder weekend, drie keer, donderdag, vrijdag uh, en zaterdagavond, door het hele land. En daar heb ik wel wat geld mee verdiend toen. Hmm. Maar ja, toen gewoon uh, gaan werken als chemistiekleraar. leraar. En, uh, toen kreeg ik flinke problemen met mijn gehoor. Uh. Toen heeft het een tijdje platgelegen, maar op een gegeven moment ben ik toch weer begonnen. Maar dan akoestisch, omdat ik... Uh, Echt, De hardere uh, rock, dat gaat niet meer lukken qua volume. Mm -hmm. dus dat kan je niet aan, zeg maar. Nee, mijn oren accepteren dat niet meer. Mm. Nee, die uh, trekken dat niet. Ja. Maar dit is wel goed te doen, zo met strijden. Um, ja, je hebt uh, onder meer een single Back on My Feet Again en Kill a Butterfly uitgebracht. Uh, laatstgenoemde behandelt de tegenstrijdigheid van menselijke relaties en is redelijk sfeersvol introspectief qua tekst en geluid. Ja. Nou, dat is, uh, klinkt goed. Tegenstrijdiger van menselijke relatie. Ik ben life coach. Dus ik, okay. uh, ja. ik, ik kom heel veel tegenstrijdigheid tegen. Wat, waar, wat, wat is er tegenstrijdig in dit nummer? Ja, het is een beetje een, een beeldspraak. Uh, als mensen een, een vlieg of een mug in huis hebben... dan slaan ze hem dood. Hè? Dat, uh, mensen hebben weinig respect voor een vlieg of een mug. Maar ik was gisteren nog in Artis. En als hij dan in de vlindertuin komt dan ga je met zeker respect met die vlinders om. Dat moet natuurlijk daar ook. Maar stel dat je een vlinder in de huiskamer hebt... dan sla je hem niet dood. Nee. En dat is een beetje... Die, die, die vergelijking kan je ook op de mens leggen. Van, ja, Sommige mensen zien er heel mooi uit. En dan bedoel ik niet alleen qua uiterlijk... maar ook qua persoonlijkheidsstructuur. Dan denk je, dat zijn fijne mensen. Maar er zijn ook mensen ja, die zijn iets minder prettig in de omgang. Voor jou dan. Het is ook heel persoonlijk natuurlijk. Maar de boodschap is een beetje van, ja, ga toch met respect met uh, elkaar om. Ah, Oké, okay, ja, dus dat is beetje... altijd goed natuurlijk. Ja. ja, ja, ja. Nou, je optreden zijn doorgaans akoestisch en intiem, dat ik me goed kan uh, voorstellen. Wat goed past bij kleine podia, cafés en festivals. Je repertoire biedt zowel rustige nummers als meer opzwepende songs. Waarbij je combinatie van stemmen en gitaar centraal staat. Ja, ja. mooi verhoord. Ja. Uh, ja, wat leuk dat jullie uh, hier uh, uit de buurt komen. Jullie kennen me uit Haarlem. Ja. Uh, treden jullie hier ook vaak uh, op in de buurt? Ja, we hebben wel veel opgetreden. Uh, trouwens... We komen al aan de 130 keer ongeveer. Ja. Is de afstand goed trouwens? Ja, ja, ja. Kan je het goed horen? Ja, ja. okay, we ja. hebben hier een paar keer bij het Wapen opgetreden. Oké. Okay. Dat is eigenlijk onze enige ervaring in Zandvoort, in Zandvoort, als ik het goed heb. Ja, vast de Maar ja, we treden in Haarlem ja, hebben ja, heel veel op. Ja. In Haarlem hebben we al heel wat jaartjes, draaien we mee met, uh, met Gili. Een wereldberoemd persoon in Haarlem die de Haarlemse pop scene on tour organiseert, coördineert. En wij zijn echt de top qua invallen. Want als er ergens een band niet kan. Wij hebben maar twee gitaren, een okay. gitaartje op de rug. En we gaan naar de kroeg in Haarlem en we, we spelen gewoon lekker daar ons ding. En ja, uh, nou, zo kom je aan 130 optredens uh. per jaar. Nee, ja, was dat maar waar. Oh, totaal. Dan hadden we dus misschien <laughs> ons geld ermee verdiend. Nee, in totaal. totaal. Oké, okay. ja, leuk. Dus veel... Maar ik vind het al heel wel 130 keer. Ja, zeker. Veel in de buurt. Ja, veel de... in de buurt. Het is een, dat wordt een lang vraag. Maar Bennett is ook bezig uh, qua werk. Hij had een groeibaar met Tata, maar hij gaat een eigen bedrijf beginnen. Dus wij hebben met de band ook besloten van we gaan het rustig aan doen. We, we zien dit als hobby. We hoeven er geen geld mee te verdienen. Maar we vinden het gewoon wel heel leuk om op te treden. Dus we, ja, we worden hier en daar uitgenodigd. Er uh, staan leuke optredens gepland in, in Alkmaar, in Bakken, in Haarlem. Bij, uh, mm. Soms bij mensen in de tuin of bij mensen in de huiskamer. Gluren bij de buren doen we altijd mee. Ja, oh, leuk. Ja. ja. Dus uh, ja, we treden regelmatig. Zullen we nog op. even naar het plaatje gaan, Fred? En dan gaan we na de pauze gaan we, ja, een nummer horen. Dan gaan we, eerst, uh, ja? gaan we eerst naar de Kouwe Kak. Ja, gezongen door Chico. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> ik ben al even aan het daten met de meisje en dat meisje heet al een fleur. Gisteravond vroeg ze mij nog op de koffie, maar ik zei doe mij een bakje pleur. Ik streek meteen mijn nieuwe blousie, want ze woont in Wassenaar Waar ze leven op champagne en ontbijt met kaviaar We fietsten samen op de stoep, maar zij noemt het een trot waar En toen dacht ik, wat praat je nou zo raar? Toen is normaal! We waren samen aan het lopen langs een villa, echt zo'n villa met de fontein. Ik werd jaloers, van bij ons heb je geen tuinen. Wel een balkon. Oh, oh. en ook een plein. Toen we bij haar binnen waren, zat ik voor de open haat met mij. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.